Minister Kamp werkt aan nieuwe maatregelen om meer mensen te laten doorwerken na de AOW-leeftijd. Hij denkt onder meer aan de mogelijkheid om oudere werknemers meer tijdelijke contracten achter elkaar te laten sluiten. Ook zou de leeftijdsgrens van 65 jaar uit de wet minimumloon moeten vervallen. Verder wil Kamp de verplichting van werkgevers beperken om bij ziekte het loon door te betalen. Kamp verwacht dat hij begin volgend jaar een uitgewerkt voorstel indient bij de Kamer.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 De Somaliërs werden vorig jaar november door de Nederlandse marine opgepakt. De vijf waren onder meer betrokken bij de kaping van een Zuid-Afrikaans jacht. Twee opvarenden daarvan worden nog steeds vermist. Ze worden waarschijnlijk ergens in Somalië vastgehouden. Nederland probeerde eerst de piraten over te dragen aan Zuid-Afrika, maar omdat dat land geen vervolging wilde in de stellen, werd de zaak in Nederland behandeld. Saudi-Arabië heeft de Arabische website van de Wereldomroep geblokkeerd. De omroep is erachter gekomen dat de internetpagina's al een paar weken niet meer toegankelijk zijn vanuit Saudi-Arabië. Een journalist van de Wereldomroep, die bij de Arabische afdeling werkt, denkt de aanleiding te weten. Waarschijnlijk heeft de te maken met het publiceren van een artikel op onze Arabische website over de situatie van de buitenlandse gastarbeiders in Saudi-Arabië. We hebben een artikel gepubliceerd, waarin ook in YouTube-film bij te zien is daarover. En heel kort daarna is onze website geblokkeerd in Saudi-Arabië. Volgens de wereldomroep is de kans klein dat de beslissing van de Saoedische overheid ooit wordt teruggedraaid. <totstuk> Het weer vanmiddag in het zuidoosten, nog enkele buien... in de rest van het land droog en af en toe zon. Temperatuur 19 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Morgen zwaar bewolkt en buien. ANWB, verkeersinformatie. Een kapotte vrachtwagen op de A2, Maastricht richting Eindhoven... tussen knopend Lenerheide en knopend Baterdorp. Daarom 8 kilometer file. Een rijstrook is er dicht. Er is ook een rijstrook dicht op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Nieuwebrug en Woerden... Daar staat 3 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A27, Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en de brug bij Gorkum, was eerder een ongeluk tussen vier auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar de file is nog wel 11 kilometer. Kijkersfile de andere kant op, bij Gorkum 5 kilometer. Op de A50, Os richting Arnhem, tussen Renkum en het Grijzoord, 5 kilometer file. En de andere kant op, richting Os bij Knopend Ewijk, 8 kilometer. Ik ben Marco Borsato.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live vanuit Café De Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U kunt hier langskomen, u kunt deze uitzending bijwonen. U kunt dan zien en horen museumdirecteuren Stanley Bremer... en Stefan Engelsman die debatteren over de vraag... of je delen van je collectie kunt verkopen. En de column natuurlijk van Justus Van Oel... dit keer over de grote truc van Wall Street... Wilt u reageren? Doe dat via Twitter, hashtag AfroVML. U kunt ons mailen vrijdagmiddaglive en ons zien via onze website avro.vrijdagmiddaglive.nl De rubriek! De rubriek! Ja, inderdaad, dames en heren. Hartelijk welkom bij De Rubriek, De Rubriek. Dode lichamen kunnen duurzamer worden behandeld door resomeren, Een techniek waarbij het lijk wordt opgelost in een chemische vloeistof. Dit alternatief is in Nederland nog niet toegestaan... maar wordt wel serieus onderzocht. Leni Bal en Joop van Stralen zijn hier fel tegen. Waarom? Nou, wij vinden het heel onpersoonlijk. Een mm. heel akelig idee, heel koud, kil, in zo'n machine. Ja, dan moet zeker de hele familie om zo'n bak heen zitten... en kijken hoe opa oplost. In, in die chemische rotzooi gaat, verdammen. Doet mijn denk aan maffia-praktijken in zo'n vloeistof. Wij hebben daar heel andere ideeën over hoe je dat zou kunnen doen. Ja, en die kunnen misschien ook wel verwezenlijk worden... als die hele wet op de lijkbezorging toch overboord gaat. En hoe zou u het dan willen? Kijk, als je een lichaam in een vuur gooit... of in een smerige vloeistof, dan ken je er beter iets persoonlijkers mee doen. Uh, wat dan? Nou, je kan bijvoorbeeld jezelf door je eigen huisdieren op laten vreten. Zo. Ja, dat klinkt wel raar misschien, maar het is natuurlijk ook heel mooi. Ja, zo'n dier waar je van gehouden hebt en hij van jou, dat is toch prachtig? Maar hoe gaat het dan? Uh, hier ligt de baas, vreet maar op. Nee, wij gaan dan samenwerken met een gerenommeerde slager. En die maakt er kleine porties van. Hey, dat je het ook kan verdelen tussen je kat en je hond. Hmm. En het in je vrieskast kan bewaren bijvoorbeeld. Hè. Van één flinke volwassen man kennen drie katten zeker een jaar eten. Tel uit je winst. Maar wat natuurlijk ook nog kan... Is dat je eigen familie je opeet? Oh, wacht. Nee, en in dat geval kan die keurslager er desgeweest mooie carbonades van maken: hè? biefstukken, speklapjes, schaakballetjes, noem maar op zodat het geheel een beetje feestelijk en worden opgediend. Vlees is vlees. En zolang de mensen niet zien waar het vandaan komt, eten ze alles. En hoe gaat dat dan, de begrafenissen, de uitvaart? Nou, je kan er natuurlijk ook meteen een, uh, een verwerking van maken. Mm -hmm. hè? Verwerking tot carbonades, zeg maar. Hè? Dan wordt het dus eigenlijk een diner in plaats van een uitvaart. En is het dan ook goedkoper of juist duurder? Nou, daar hangt natuurlijk wel een kostenplaatje aan. Zo'n 30 euro per persoon per couvert, zo ongeveer. Maar, maar okay. die prijs heb je natuurlijk ook normaal bij je koffie en je plakkeken. En je hebt natuurlijk geen kistkosten, hè? Ja, ja. Nou, en dan gaan we leuke arrangementen maken natuurlijk, hè. Alle kaart of een drie gangen menu, hè dat je er ook een mooie groente-assortie bij doet... en ja. een leuke wijn ja. en er een mooie tafel van maakt. He, of een barbecue, he, met alles erop en eraan. Met saus, salade en alles. Standaard barbecue, barbecue deluxe, kan allemaal. En uh, komt u eigenlijk zelf uit de begrafeniswereld? Nou, ik wel. Ik kom uit het mortuarium van vaders kant en van moeders kant uit de horeca. Maar Joop nee. heeft altijd een slagerij gehad. Ja, keurslager. Ah, juist. En hoe zou u dat nou zelf doen, mevrouw? Zou u dat zelf ook doen, dat u straks uw eigen man... Op nou, ten eerste mis ik op dat moment de slagersdeskundigheid natuurlijk. En ten tweede ben ik vegetariër. Dus wat dat aangaat. Maar mijn hond die dus mij wel, hoor. Dat is helemaal geen probleem. Nou, ik blijf het toch raar vinden. Ontsmakelijk ja. en Macaber. Waarom zou je je nou wel door de wurmen laten opvreten? En niet door je hond of kat of je broer of zus? Dat is toch raar? Tja, nou ja, je kan je lichaam aan de wetenschap geven of aan de horeca. Ja, en misschien zijn we straks met z'n allen door die kredietcrisis zo hard geworden... dat we blij zijn dat we weer eens een stukje vlees krijgen. Ja. Ah, hartstikke goed. Nou, ik dank u voor uw komst naar de studio. En uh, tot de Pieter Bouwman, Henry van Loon en Marjan Luijf. Iedere week krijgen in vrijdagmiddag live... twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders staan hier. En daarachter twee mensen met verstand van zaken... natuurlijk in debat over één stelling. Die gaat vandaag over het verkopen van kunst of cultureel erfgoed. Plannen namelijk van het Wereldmuseum in Rotterdam om een deel van haar collectie te verkopen... om minder afhankelijk te zijn van subsidie... hebben tot geschokte en zelfs verontwaardigde reacties in de museumwereld geleid. Gaat het om een realistische, noodzakelijke actie van het Wereldmuseum... of zijn het gewoon slechte plannen voor het openbaar kunstbezit? Daarover gaan in debat Stanley Bremer, directeur van het Wereldmuseum in Rotterdam... en Steven Engelsman van het Museum Volkenkunde in Leiden. bij de welkom hier in de kroon in Amsterdam. Uh, meneer Engelsman, om met u te beginnen. Hoe voorkomt u eigenlijk uh, dat bezuinigingen geen vat krijgen op uw museum? Dat voorkomen wij helemaal niet. Bezuinigingen hebben natuurlijk ook vat op ons museum. En dat betekent dat wij eh, naast op zoek moeten... naar andere inkomstenbronnen en andere soorten activiteiten. Zoals? En daar zijn we druk mee bezig. Uh, zoals bijvoorbeeld bruiklenen geven uit onze collecties... aan landen in het, uh, in het verre buitenland uh, waar onze collecties vandaan komen. Fantastisch voorbeeld, Saoedi-Arabië. Collectie gevormd eind 19e eeuw door Snoekhoer Gronje... Um, overigens medewerker van de AIVD, destijds van Nederland... Ja. op spionage nou, voordat we naar Saoedi-Arabië. Dat wordt nu voor veel geld geleend. Want u heeft alternatieve bronnen nodig. Absoluut. Dat wel. Uh, meneer Bremer, toen u in 2001 directeur werd hè, van dat uh, Wereldmuseum... hing de vlag er anders bij. Hè? Het was bijna vier, begrijp ik. Niet bijna, helemaal. Helemaal. Nee. En nu? Nu hebben wij een eigen vermogen van 1,5 um, miljoen euro... en we hebben een omzet van bijna 4 miljoen euro aan in eigen inkomsten... plus een subsidie, dus we hebben geen enkel financiële... Het gaat problemen. hartstikke goed. Onder ja. andere door een van de mooiste expositieruimtes... om te toveren tot een restaurant, begrijp ik. Ja, zoals kan kan het zien, dat was de voormalige balzaal... van de Koninklijke Jachtclub. En dat is ingericht als expositieruimte. En die hebben wij teruggebracht tot balzaal. Die verhuren wij. Vier, vijf keer in de week bezet. Dinees, 100, 150 mensen... Het beste restaurant van Rotterdam, binnenkort van Nederland. Helder. Nou, ja. we, gaan, we gaan praten over de stelling, u beiden althans... nadat we overigens uh, weer naar muziek hebben geluisterd... maar over de stelling die wij hebben geformuleerd als volgt... kunstcollecties mogen niet worden verkocht om Musea te financieren. Eerst dus The Crowns. She walks around on a sunny day And everybody looks away But she don't care oh, no. oh She's different from everybody else And all the stories that she tells Let you know Oh yeah Cause she's on fire, and when she's out the door, filled with desire, she keeps me wanting more. She's on fire, she makes me feel alive. Filled with desire, I finally realize. And no one can fake The things she said to me While I was feeling down And nobody would come around No one can fake The things that she said The things that she's done And it's time to pull sunny day and everybody looks away but she don't care oh no oh. and everything is so different here but watch out cause it might disappear that you know oh yeah yeah cause she's on fire Door. Filled with desire, she keeps me wanting more. She's on fire. To me while I was feeling down, and nobody would come around. No one can think the things that she said, the things. Crowns, u kunt ze trouwens ook zien. Ik heb een verkeerd uh, adres van de website genoemd. Ik zal het even recht zetten. afro.nl slash vrijdagmiddag live. Als u daar naartoe surft, dan uh, kunt u ons en de Crowns zo direct ook zien. Valentijn Krauwel, Thomas Strip, Daan Koelemeijer, Ramiro Jado en José Jiménez zijn dat. En uh, Valentijn zit hier aan tafel. Uh, Valentijn, jullie schrijven over je eigen muziek op een website. Uh, dat jullie hart hebben voor werkelijk handgemaakte muziek. Vertaal het maar even uit het Engels. Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, We bedoelen daarmee dat we alle muziek... Uh, helemaal vanaf het eerste moment, vanaf de eerste noot die we schrijven... tot de laatste mix helemaal zelf doen. En dat we dat, ja, dat proces noemen wij handgemaakte eigen muziek. Nou, in tegenstelling tot? In tegenstelling tot iemand inhuren om je nummers te schrijven. Uh... Want dat nou, gebeurt ook veel. Dat gebeurt in de, de popwereld uh, pop zeker heel veel. Ja, ja, ja. Het ouderwetse vakmanschap willen jullie weer uh, in ere herstellen. Ja, we willen gewoon net als de Stones en de, uh, de Beatles... gewoon eigen nummers maken veel. Ja. En uh, ja, onze eigen muziek laten shine om het zo maar te noemen. Er wordt verdeeld over jullie geschreven. Ik las iets van Giel Beelen in de Varegids. Die was super enthousiast. Uh, die noemde jullie single Weirdest Summer. Dat gaan we nog horen zonniger dan de complete zomer van 2011, nou is dat niet moeilijk. Want... Ja. Maar daar waren jullie blij mee, neem ik ja, aan. Dat zeker weten, daar zijn we ja. heel blij mee, ja. Het Helpt dat, zo'n uh, recensie? Uh, ja, zeker wel. Als, uh... Ja, Belen is toch een man met zeker veel invloed in de muziekwereld. En als iemand zo lovend over je schrijft. We stromen de optredens binnen? Nou, we worden wel uh, benaderd door verschillende uh, radiostations die willen dat we komen spelen. En we hadden pas zelfs een, uh, ja, een festival in Noorwegen die mailde ons of we daar misschien wilden gaan spelen. Ah, als een, ja. uh, voor het goede doel. Ik weet niet precies of dat doorgaat. Welk goede doel? Ja. Ik denk dat het iets te maken heeft met uh, nou, de activiteiten die ja. daar recentelijk geweest de zijn. De nasleep van die aanslag. Ja, precies. Ja. Maar dat is allemaal nog steeds. Uh, je weet nooit of zoiets doorgaat. Ja, dat is allemaal ja. speculatie natuurlijk. Maar ik las ook, uh, op de muziekzijde 3 voor 12... een hele slechte recensie. De uh, Crowns, na een optreden, zijn de koningen van de Wansmaak. Wat denk je dan als je dat leest? Uh, ja, nou ja, dat is een mening van iemand. Laat, uh, kijk, niet iedereen kan wat van onze muziek houden natuurlijk. Nee. En ik zou eigenlijk zelfs uh, een beetje saai worden... als iedereen je fantastisch zelfs vindt. Zelfs de Nou ja, de luisteraar hier kan natuurlijk zelf oordelen. Want we horen jullie. Dank tot voor dit moment. We gaan jullie zo direct uh, nog een keer horen. Valentijn van The Crown. Dank u wel. Tijd voor debat tussen de museumdirecteur Stefan Engelsman... van het Museum Volkenkunde in Leiden... en Stanley Bremer van het Wereldmuseum in Rotterdam. De stelling die wij hebben geformuleerd luidt als volgt... kunstcollecties mogen niet worden verkocht om musea te financieren. U krijgt beide eerst een twee keer een halve minuut om ongestoord te spreken... daarna kunt u gerust in debat. Om te beginnen, Steven Engelsman van het Museum Volkenkunde... om te beginnen een halve minuut om te zeggen waarom u het met de stelling eens bent. Musea bestaan al een jaar of 250. En in die 250 jaar hebben ze eigenlijk altijd hetzelfde gedaan. Namelijk cultuurgoed verzamelen, bewaren, bestuderen... en vervolgens tentoonstellen. En dat hebben we op honderd verschillende manieren gedaan in al die tijd. In een honderd verschillende settingen. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. Musea beschouwen de collecties die ze het grootste gedeelte... cadeau krijgen van schenkers... als belangrijk erfgoed wat we nagelaten hebben gekregen van onze ouders... en dat we een bruikleen hebben van onze kinderen. De eerste halve minuut, de tweede halve minuut... of de eerste halve minuut voor Stanley Bremer. Wij vinden dat niet alles altijd zo moet blijven als het is. En wij zijn acht jaar geleden al een nieuw plan begonnen, een revitaliseringsplan. Dat uh, werpt nu zijn vrucht af. Het opvallende is dat de meeste musea nu gaan beginnen... en na gaan denken over economische ontwikkelingen... terwijl wij zijn acht jaar geleden begonnen en het loopt bij ons nu volop. Nu zetten we de volgende stap en we gaan kijken waar we in de toekomst naartoe gaan. Volledige financiële onafhankelijkheid, dat is wat ons, uh, ons motto is. En collecties moeten bewegen en dan moet je niet... Al te voorzichtig mee omgaan. Natuurlijk moet je ze beheren, behouden en presenteren. Maar dat geld om te presenteren moet je wel hebben. Maar is uw eerste halve minuut. Steven Engelsman, de tweede halve minuut. Solo-actie van Bremer. Hij heeft het helemaal niet nodig om collecties te verkopen. Maar hij laat het proefballonnetje nu op om het te doen. Daarmee jaagt hij de hele museumwereld. Maar wat erger nog is... alle beschenkers aan musea in Rotterdam tegen zich in het harnas. Vanochtend nog in de krant. Piet Sanders. Laajend dat de Afrika-collectie die hij geschonken heeft aan het Wereldmuseum... op de nominatie staat om nu verkocht te worden. Bremer haalt inmiddels zijn proefballonnetjes terug... en laat andere ballonnetjes op. Ze worden steeds kleiner en kleiner. Ik denk dat we nog een week moeten wachten en dan is het proefballonnetje weg. De tweede halve minuut voor Stanley Bremer. Sanders is al tien jaar kwaad op ons. Ik bedoel, dat maakt niet uit. En de collectie van Sanders staat al lang niet meer in ons museum... en die gaan we vandaag in de krant... Geven wij niet weg. In de Volkskrant. collectie van schenkers, ja. Ik bedoel, we zijn, er, we zijn eruit, het proefblondje is klaar. Natuurlijk is het proefblondje opgelaten, want we gaan het nu uitvoeren. Verkoopcollecties, geen taboe meer voor Parina Volkskrant. Dat was vandaag de lezing binnen in de, de krant. De... Ja, binnen, binnen <laughs> de tijd, heel knap. Meneer Engelsman, toch even, want ja, we hoorden het net ook van meneer Bremer zelf. Hij heeft dat museum van een failliete status... een goedlopend uh, museum gebracht. Vanwaar dan uw twijfel over zijn aanpak? Maar wat Bremer tot nu toe heeft gedaan... heeft ook de volle steun gehad van zijn volkenkundige collega's. Tot en met gisteren is hij um, gerespecteerd lid geweest... van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland. Gewezen? Gisteren heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Oh. Nu is hij boos u op niet. ons. U, u bent maar boos, hij, meneer Bremer. Ja. Oh. Hij heeft vanaf het moment dat hij daar kwam vol meegedaan... in dat besef wat wij met z'n allen hadden... de volkenkundige collectie in Nederland... of het nou in het Wereldmuseum staat, in Leiden of in het Tropenmuseum... is onze gezamenlijke collectie. Daar kan leiden in Rotterdam lenen, Rotterdam bij het Tropenmuseum... en het Tropenmuseum bij ons, hoe maar Goed, helder. U bent boos... Alles maar. U Eén bent boos collectie. vanwege de plannen om een deel van de collectie te verkopen, meneer Bremer. Is het ook niet juist de taak van een museum... Om, om, om het cultureel erfgoed waar u over gaat... voor de latere generaties juist te bewaren? Ja, natuurlijk wel. Maar ik wil even teruggrijpen naar het boos zijn. Want um, de SVCN, inclusief Engelsman, alle leden... SVCN, loopt, dat is die, die collectie ...waar ik sinds gisteren geen lid meer van ben... ...loopt al acht jaar lang tegen mij te zeiken... van ...dat ik het museum verkwansel. En nu, ik bedoel, ik sta al. niet wat je nu zegt, Steven... ...maar dat blijkt dus dat je achter ons hebt lopen voorkomen. Maar, maar even die, die taak van, van, van een museum. U, u moet dat voor latere generaties ja. Zij er zijn vijf musea in Nederland met Afrika-collecties. Dan denk ik, ik ga me afzonderen. Ik zoek een nieuws in de markt. Ik zoek ruimte in die markt... En ik ga me concentreren op Azië, Oceanië. Pacific Asian Art Museum. Uh, er is het dichtstbijzijnde Aziatische kunstmuseum is Bonn, Berlijn, Parijs. Er is genoeg op dat vlak. En Londen En Afrika zit er met Je hoeft dus, maar naar Leiden of Amsterdam te gaan. en Je vindt Azië-collecties die nog een stuk beter zijn... dan wat jij in depot hebt staan. Oh, maar dan dan is het niet erg, als het, niet erg als het verkocht wordt, of wel? Nee, daarom. Nee, het is onbegrijpelijk... <laughs> dat Rotterdam zich op Azië wil focussen... Terwijl ze een slechte collectie hebben op dat vlak. Terwijl flank. het de slechtste collectie is die ze hebben... En de beste collecties die ze hebben, die gaan ze verkwansen. Wa ja, dat levert natuurlijk het meeste geld op. Waarom Als je, je op Azië. een miljoen wil binnenhalen, nee, moet je wel goede dingen verkopen. Omdat wij op Azië de beste collectie ter wereld hebben. Maar Engelsman is al lang niet meer in ons museum geweest. Oké, okay, nou goed, meestal je... komt hij niet verder dan de bar, dus ja, dat weet hij het niet. Daar komen wij hier in ieder geval niet uit. Maar, maar uh, ja, u zegt, uh, ik, ik ga dingen uh, verkopen. U heeft het geld hard nodig, maar terwijl oh, het gelijk tijd loopt... Ik heb, ik heb het geld momenteel niet, niet hard nodig. Maar ik kijk in de toekomst, zoals ik al zei eerder... acht jaar geleden ben ik begonnen met het plan wat nu loopt. Griek van de Ploeg zei ooit Ooit, waarom gaan die musea's die wat meer op economische ontwikkeling denken? Toen dacht ik, van, hé, dat is een goed idee. Zijn we gaan doen. plan loopt nu. Nu denk ik, kijk nou eens even om je heen. Kijk eens naar de wereldeconomie. Kijk naar wat er gebeurt. Dan denk ik, van, het zou best wel eens zo kunnen zijn... dat gemeentes en overheden straks helemaal geen geld meer hebben. U met, loopt vooruit op wat u verwacht. Eh, meneer eh, precies, Engelsman, precies. De, de, iedereen, allerlei kunstinstellingen... moeten daar eigen broek op houd, houden tegenwoordig. Houd, jongens, hou nou toch even op. Waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat erom dat een museum een publieke instelling is... ook het Wereldmuseum in Rotterdam... wat door de gemeente Rotterdam in stand wordt gehouden... Wel, weliswaar steeds op andere termen. En men zegt, je moet een boel gaan, zelf gaan verdienen. Bremer doet dat fantastisch. En als hij niet gehoord heeft dat we hem tot nu toe gesteund hebben daarin... dan weet ik niet hoe dat komt. Maar hij speculeert maar, op de bezuinigingen maar, die komen. Gaan. Hij doet dat. Zelfs zijn wethouder zegt op dit moment: dat is nog helemaal niet aan de orde. Laat Bremer maar eens komen met zijn plan. Natuurlijk is de politiek geïnteresseerd in vormen op, op die manier geldt Als te dat geld te verdienen. En de breemwereld zegt: ja? het kan niet zo zijn. Ik wil, dat ja? die stukken die cadeau zijn gegeven door de schenkers... worden verkant. Dat is nog een punt. Mensen hebben, hebben een stuk aan u gegeven. Pardon? Die gaat u niet verkopen? Nee, natuurlijk niet. Of, althans, in overleg met de schenkers. Ah, als als Bremer niet. dat niet doet, krijgt hij zijn 60 miljoen niet bij elkaar. Want, Want dan kan hij alleen maar doen wat we allemaal willen. De dingen die niet goed genoeg zijn om in een museumcollectie opgenomen te zijn... En die hebben we allemaal. En daar verdien en je en wij niks En ook, heeft Tropenmuseum ook, hebben ja. ze allemaal. Die wil je afstoten. Maar hij doet dit in overleg, dus misschien vinden sommige schenkers het goed. Dat lijkt me moeilijk voor hem om die schenkers van 125 jaar geleden... die inmiddels een eeuw onder de groene zoden liggen... <laughs> nog te raadspegen over of ze daarmee akkoord Mag zijn... Ik even vragen, dat meneer, die collectie meneer, wordt Meneer, meneer Bremen, hoeveel, uh, hoe groot is uw collectie? 100.000 stuks. Hoeveel kunt u laten zien in uw museum? Wij hebben een vaste opstelling, daar staan er 3.500. En we hebben nu een wisseltentoonstelling. De 125 meeste werken staan er 125. In procenten is dat ongeveer? Ah, dat kan ik zo gauw even niet uitrekenen. Maar Bij dat is, wij uh... Hebben is het 7%, in het Leiden is het 3.5%. Dus, dus meer dan 90% is nooit te zien, meneer Engelsman. Waarom zou je dat dan niet mogelijk verkopen? Omdat die collectie wel degelijk getoond wordt. Alleen niet op dit moment, maar op een ander moment. Maar je hebt straks gewoon helemaal geen een, geld om het nou, te laten zien. Ik geef zien. u twee voorbeelden. U stelt me de vraag, dan krijgt u ook een helder antwoord. In onze collectie in Leiden bevond zich al sinds 100 jaar... een collectie Filipijnen, waar het museum niks mee had gedaan... want we hadden de mensen niet die het wisten. Tot een paar jaar geleden de directeur van het Nationaal Museum... in de Filipijnen die collectie ontdekt en zegt... dit is geweldig, dat hebben wij in de Filipijnen niet meer. En dat is vervolgens in Bruiklin naar de Filipijnen gegaan... en dat heeft een fantastische professionele werklaag en die mogelijke schatten gaan de nu verdwijnen in het in het wereldmuseum. Dol blij mee. meneer Bremen, u weet niet wat u doet, want in de toekomst blijkt het misschien veel waardevoller te zijn dan u nu denkt. Ik denk het ook. Ik denk dat één persoon in de heel Nederland verstand heeft van musea en dat is de heer Engelsman. Dan moet u stoppen met verkopen. Dan vind ik dat u onmiddellijk nee. naar mij moet gaan luisteren, meneer Bremen. Dat ja, donder de god, <laughs> Ik luister nooit naar je. Je, de, je hebt gewoon een enorme grote bek, maar je verkoopt de grootste onzin... en je museum, ja, sorry Steven, maar zo dynamisch is het daar ook weer niet. Ik, ik moet zeggen dat, dat de inhoudelijkheid bremen. van de argumenten iets afneemt op dit ogenblik. Ja, je, je ja. hebt gewoon straks je geld niet meer om je deuren open te houden. Laten we het daar eens over hebben. Een reactie? Nee. U, nou. u, u bent flabberkesterd, ja, meneer, meneer Bremen, kijk nou zo in de kristallenbol... Um, we hebben op dit moment te maken met het cultuurbeleid van staatssecretaris Seilstra. En op 1 februari volgend jaar moeten wij allemaal onze nieuwe plannen indienen. En we zijn allemaal verdomd goed ervan bewust wat er nodig is ja. om die financiering voor te zetten. Want nou, dat die moet die ik even... De, de, voor de luisteraar moet ik even uitleggen dat uiteindelijk de gemeente eigenaar is die moet beslissen. In december wordt zo'n beslissing verwacht. Wij gaan dat samen met u afwachten. Ik wil tot slot, want dat vraag ik altijd aan het eind van het debat, nog één vraag aan u beiden stellen. Uh, meneer Engelsman zit Zit er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Bremer? In de argumenten van meneer Bremer zit in zoverre iets... dat musea natuurlijk dat wat niet in de collectie hoort... en wat de kwaliteit van de collectie niet goed houdt... dat je dat moet afstoten en uiteindelijk kun je het ook verkopen. Meneer Bremer, andersom. Zit er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Bremer? Nee, er zit helemaal niets. Niets? Nee. Helaas als het gaat om het tot elkaar komen. Maar toch dank dat u beide hier hebt willen debatteren. Steven Engelsman van het Museum Volkenkunde in Leiden... en Stanley Bremer van het Wereldmuseum Rotterdam. Graag gedaan. Maandagavond volgde ik op CNN de Dow Jones Index... Een financiële thriller. Telkens kroop de Dow Jones kreunend boven de 11.000 punten... en zakte er even later weer heigend onder. Vervolgens gingen binnen een kwart seconde... overal ter wereld computers aandelen kopen. Daardoor kwam de Dow Jones weer boven de 11.000 punten. Op dat moment besloten andere computers hun aandelen met een paar puntjes winst te verkopen. En de Dow Jones jojode weer naar beneden. En toen dacht ik, weet je, we kunnen als mensheid net zo goed drie weken rustig op vakantie gaan. Eind augustus vragen we aan de computers van Wall Street hoeveel onze aandelen waard zijn. En in de tussentijd doen we lekker niks. Toen kwam de dinsdag na de koerscrash. De computers waren onverwacht van mening veranderd. Toen Wall Street dinsdag dichtging met de befaamde klap op de gong, stonden Amerikanen opgelucht te applaudisseren voor die optimistische computers die de beurskoersen weer omhoog hadden getrokken. Er was een wonder geschied. Maandagavond waren we opeens 600 miljard armer. Dinsdagavond hadden de computers ons dat geld weer netjes teruggegeven. Dus daar stonden ze op het balkonnetje van de beurs in Wall Street: mensen die applaudisseerden voor hun onbegrijpelijke wispelturige god, de Dow Jones Index. Ondertussen in de echte wereld. Amerika gaat voor de derde keer honderden miljarden dollars bijdrukken... en die bijna zonder rente uitlenen. Daardoor blijft er veel goedkoop geld in omloop... zodat Amerikanen meer aandelen kopen... zodat de Dow Jones niet omlaag gaat... zodat iedereen optimistisch blijft en veel geld uitgeeft in winkels. Gelooft u dat dat werkt? De computers van Wall Street geloofden dat wel... en lieten de koersen dinsdag weer 5 stijgen. Je zou ook kunnen zeggen... Op maandag besloten de computers van Wall Street... dat president Obama dollars moest gaan bijdrukken. Nu denkt u misschien dat ik een grapje maak. Maar echt, aan de handel in aandelen komt nauwelijks een mens meer te pas. Computerprogramma's kopen en verkopen en laten de koersen op en neer gaan. En meestal begrijpt niemand precies waarom. Toch besloot Obama op dinsdag om geld bij te gaan drukken... om de computers een plezier te doen. Op woensdag lieten die ondankbare computers de koersen op Wall Street... gewoon weer 3 procent zakken. Het beurssysteem is krankzinnig. Maar zonder beurssysteem worden wij zelf krankzinnig... want dan kunnen we niks meer beslissen. Gelukkig weten u en ik al lang wat er moet gebeuren. Wij moeten onze schulden afbetalen. Door harder werken, hogere belastingen... en door nooit meer geld te lenen of bij te drukken. Maar dat wilt u niet. Want u heeft recht op minstens twee vakanties per jaar... en een beetje knappe auto. Daarom wordt nu al 15 jaar lang in Amerika en Europa geld bijgedrukt, zodat u weinig rente betaalt op uw schulden... en goedkoop kunt blijven lenen. Wel nu, als dat blijkbaar werkt, waarom doen we het dan niet in één keer goed? We drukken voor elke inwoner van Europa één miljoen euro. Iedereen betaalt zijn schulden af en we leven nog lang, lang rijk en gelukkig. De economie is zo simpel. Vraag maar aan Obama, aan Europa en aan alle mensen... die niet willen bezuinigen op wintersport. Justice Van Oel. Well.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 Italië wil de komende twee jaar 45 miljard euro bezuinigen... om het vertrouwen in de financiële markten terug te winnen. Vanavond komt het Italiaanse kabinet in spoedzitting bijeen. Het kabinet denkt onder meer aan belastingverhoging... en beperkingen van de vakantiedagen om de productiviteit te verhogen. Minister Kamp wil met extra maatregelen... meer mensen laten doorwerken na de AOW-leeftijd. Zo moeten oudere werknemers... meer tijdelijke contracten achter elkaar kunnen sluiten.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 Nederland wilde de vijf overdragen aan Zuid-Afrika, maar dat wilden de Somaliërs niet vervolgen. En daarom werd de zaak in Nederland behandeld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie: 64 kilometer in Nederland op dit moment uh, aan files. Uh, de bijzondere vertragingen staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knopend Leenderheide en knopend door op 10 kilometer wel te verstaan. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook ook is dicht. Op de A12 was een ongeluk. Den Haag richting Utrecht bij Woerden. 8 kilometer nu. De weg is weer vrij. Op de A27 ook een file Utrecht richting Goorkum... tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos van 7 kilometer lang. Andere kant op op de A27 richting Breda... staat bij Industrieterrein Avelingen nu 4 kilometer file. Als laatste de A50 Arnhem richting Ost... tussen Renkum en knooppunt Ewijk 9 kilometer. Dit is Radio 1. Apro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. Bij vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. en kunt er ook gerust langskomen. Zo direct politieman Jan Blauw over moord op dienders. En Frits Barend natuurlijk over sportieve diepte- en hoogtepunten. Wilt u reageren? Twitter ons. Hashtag AvroVML. Mail ons naar vrijdagmiddag live at Of bekijk ons op avro.nl slash vrijdagmiddag live. Mm. Goedemiddag allemaal en welkom allemaal, hartelijk welkom bij de radiokok. De lekkerste recepten met een actueel sausje. Bij mij in de studio zit uh, ja, onze favoriete radiokok natuurlijk. We hebben er al een aantal gehad, mm -hmm. maar deze held is het meest blijven plakken. Cornelis Ja, Cornelis, mm -hmm. welkom. Dank je, schatje, wat zeg je dat is mooi <lacht> blijven plakken. Ik sta er inderdaad op bekend dat ik blijf plakken. <lacht> Heerlijk, goed dat je er bent. Ja. Uh, vorige week kon je helaas niet kopen. Hey, dat was een druk weekendje, zal ik maar zeggen. Ja, het was het gay pride weekend. En heb je het naar je zin gehad? Ik heb het zeer zeker naar mijn zin gehad. Ja, het was heerlijk. Yes. Ik zat op een boot met allemaal stoute jongens. Allemaal koks. Allemaal homofieltjes. Heerlijk. Kaarspijkers, helemaal de Blijker. Die hele dikke van het tv-programma die op Hal Pekel lijkt. Maar die zijn toch niet homoseksueel? Nee, dat dacht ik ook. Maar ze proberen wel stuk voor stuk... ja, mijn aardappeltjes te poffen, zeg maar. Oh, wat erg. Mijn kieltjes te smoren. Nou, mijn de frituren oh, nou, al. God oh God. Wat een heerlijke dag moet dat geweest zijn geweest. Heerlijk was het. Ja, nou dan nu het gerecht van vandaag. De ja. vogeltje. Hop. Ja, hop. Ja, ja hop. De dat hop is, een, de is hop. weer in Nederland. Nou, om die aan de wel te verstaan. Weer precies, en dat komt zelden voor, de hop. Dat is een hele vogel die normaal gesproken alleen in Afrika... en die kant uit te vinden is mm. de upa-pupa-epops... voor de Latijnse Amerikaans ja. onderlegden onder ons. upa epops Dat klinkt een beetje als een middeltje dat ik gebruik om de liefde te smeren. Oh, wat erg. Oh. Ja, nou, het is werkelijk een prachtige vogel. Oh. Ja. Dik zwarte-witte strepen over de helft van zijn yes, lichaam. Zeker. En een kuif. Een kuif, ja, een lekkere eigen een wijze kuif, exotisch, heerlijk, wat een schopje. is ja, het, hè? en hij is in Nederland en daar komt vrij weinig voor. Ja, en daarom dacht ik, laat ik die kans aangrijpen om hem om te toveren... in een heerlijk hordeurveretje. He? Nog een klein weetje, weet wat je eet, is mijn botappers van slotverrekening. Weet je wat de bijnaam is van de hop, vogel? Nee, natuurlijk niet, Gekkie. Nee, de hop maakt zijn nest nooit schoon. En het vrouwtje heeft een stinkklier in zijn achterste... die tijdens de broedtijd een zware stank verspreidt... en daarom heet de vogel, de bijnaam, Drekhaan, de Dat zegt Zoek maar op in de Wikipedia. trek aan. aan, ja, erg. Ja. ja, dat is ook een beetje mijn bijnaam als ik onder vrienden ben, zeg maar. Oké, okay, Cornelis, nou, ik denk dat we wel... En ik stinkleer tijdens de broedtijd. Ja, Cornelis, misschien Daar kan ik me we ook even... wel mee identificeren, hey. zeg maar. Moet je <laughs> ik denk dat dit wel genoeg is En het is niet alleen tijdens de broedtijd dat hij stinkt. Oh, wat wat erg uh, Cornelis, het recept. Het recept vandaag is hop met hop. Uiteraard. We nemen een hop. Je plukt hem, smeert hem in met een beetje olie en hop. Hop. En dan gooi je hem zo hop in de Man. Je klopt wat slagroom. Klop, klop, klop, klop. En dan doe je die zo hop in de pan met de room. Scheut je witte wijn. Veel een dop. Hop! Hop in de pan ga is zeg je stop. Oh nee, hey? verschrikkelijk. Op een bordje snijdt hem de stukken, bewaarde de kop. Top! Pannetje vies, pannetje. In het zop! Juist, vier met daar, aardappeltjes in <laughs> hop. Een heerlijk gerecht, bijna voor nop. Ja, geweldig, Cornelis. Dus wat ja. ben jij toch een keukentoven? Zeker. Haar, hè? Hey, het ruikt heerlijk. Wij gaan ze ja. hier lekker toetasten. Waar haal je de ingrediënten? De supermarkt? Het meeste wel. De vogel zelf. Top. Nou, die moet je heel goed zoeken. Want dit was, voor zover ik weet, de enige. Oh, wat dit heren. was de Kop. Wilt u de recepten nalezen van de Kop? Prima. Pieter Bouwman en Bas Hoeflaag, voor u. De politie maakt zich zorgen over het toenemend aantal schietincidenten... waarbij doden en gewonden vallen, hoorden wij gisteren. Vorig jaar gebeurde dat 25 keer. En alleen deze week al hebben agenten zeker vier keer geschoten. En volgens de politie komt het door het toegenomen geweld op straat... en de verruwing in de maatschappij. En dat ook de politie zelf vaker slachtoffer is bij dergelijke schietpartijen... blijkt uit het boek van oud-hoofdcommissaris van Rotterdam Jan Blauw... Moord op een diender. Hij schreef dat boek als een eerbetoon aan alle agenten die sinds 1875 door geweld om het leven kwamen. Met dan uitgezonderd de Tweede Wereldoorlog. Meneer Blauw, welkom. Oké. Okay. Ook natuurlijk hier aan tafel uh, Frits Barend. Frits, je gaat zo weer uh, de sportieve hoogte- en dieptepunten met ons doornemen. Kun jij je eigenlijk nog zaken herinneren waarbij agenten om het leven kwamen? Zo uit het blote hoofd? Uh, ja, nou ja. Uh, nee, nee. Ik kan me geen agent, uh, zaken, agenten, die om het leven kwamen. Ik weet nog, die rally 66 toen die... Uh, die zetter bij de Telegraaf om het leven kwam. Ja, dat was door eventueel, maar dat bleek later een harteval te zijn. Maar dat was voor het eerst dat wij protesteerden tegen agenten, kan ik me herinneren. Daar ontstonden rellen, dat mensen dachten... Ik kan dachten me niet herinneren dat, die... dat agenten... Uh, echt, zo'n voorbeeld heb ik niet, nee. nee. Ben jij in de buurt, onder andere, in Amstelveen? Sevat, uh, Gabriele Savat, uh, is nog ja, een van de meest daar, recente... Uh, nou ja, in de, in de buurt bij mij zijn drie moorden gepleegd. Dus een levensgevaarlijke buurt, kan je zeggen. Twee <laughs> onderwereldfiguur zijn er afgemaakt. En je ziet er ja, nog patent ja. uit. Ja. Uh, meneer ja. Blauw, uh, gisteren kwam dat naar buiten... dat er steeds meer gewelddadige incidenten zijn. Ja. Uh, de, is dat ook wat je ziet als je uw boek leest... dat het aantal incidenten waarbij in dit geval dan agenten omkomen... dat dat toeneemt? Nou, laat ik, uh, laat ik er dit van zeggen... Uh, die, die, die zogenaamde goede oude tijd, daar ben ik inmiddels wel uit... die heeft nooit bestaan, wat mij betreft. Ik heb geïnventariseerd het aantal moorden op, uh, op dienders, politiemandsen... in een periode van na uh, 1 januari 1946, en dan kom ik uit op 24. Maar ik heb eenzelfde een, een aantal jaren, 65 dus... van voor die Tweede Wereldoorlog, ook geïnventariseerd. En dan schrik je toch als je ziet dat dat er 36 zijn, dus bij elkaar... 60. Eigenlijk verandert er niets? Er verandert niks. Er de dus. Ja, omstandigheden waaronder. Nou ja, die periode je kan, je kan is iets langer hè, voor de Eerste Wereldoorlog. De, de, de gruwelijkheid waarmee ook voor de oorlog met name politiemensen zijn vermoord... die, die is uh, inderdaad afschuwelijk. Waarom moest dit boek er komen? Om uh, twee redenen. Op de eerste plaats om het eerbetoon aan respect voor die gesneuvelde dienders... En op de tweede plaats, omdat ik al jaren vond... dat het uit historische overwegingen eens een keer hoog tijd werd... dat we het precies op de rij zetten... Uh, wat er op dat gebied dus het, het, het, het doden van uh, dienders van politiemessen uh, gebeurd is. En dat heb ik gedaan. U spreekt altijd over dienders, hè? Ja, uh, maar <laughs> ik ben niet de eerste. Want al in 1891 werd in Rotterdam... Een, een, een, een, een liedje gezongen... waarin het woord diender al voorkwam. En dat sloeg op een politieman... die in dat jaar vermoord is... Uh, door een zekere okeloen. Dat was een, een man met een, uh, met een bochel. En uh, nog jaren na die moord... zongen de kinderen... Ik moet je je voorstellen... Okaloen, die kleine dwerg... zat laatst in een herberg. En hij schoot met kruid en lood... diender van de berg dood. 1891. Ja, het bestaat te lang, maar u vindt het ook een mooier woord, begrijp ik, ja. dan agent. Of? Ik, het, is een, uh, ja, uh, het is een, laten we zeggen, uh, ja, een beetje het toetelwoord is niet het juiste, de juiste omschrijving. Maar ik heb mij altijd diender gevoeld, ongeacht welke rang ik had. Ja. Ik ben begonnen als agent. U zegt, er is eigenlijk, als je, als je die hele periode he, vanaf 1875 bekijkt... in die zin niet veel veranderd, dat er altijd ook sprake was... van ernstige incidenten waarbij agenten omkwamen. Dat het geweld vroeger ook al ja. hevig was. Uh, maar, maar soms leken ze wel plichtsgetrouwen, die agenten. U beschrijft in één geval dat, dat een neergeschoten diender... die vlak voordat hij sterft eigenlijk alleen nog maar wil weten... of de boef wel gearresteerd is. Dat is in één een, in een geval, heb ik dat ook beschreven... gebeurd in, ergens in, in Limburg, uh, ja... Dat kan gebeuren, de reactie... Die, die man heeft dus nog gereageerd voor hij tenslotte overleed. Maar in een groot aantal gevallen was het een, een schot met een pistool of met een geweer... en dan was het over en uit. Ja. Zijn er gevaarlijkere plekken eigenlijk dan als, als, als u dat inventariseert... Uh, plaatsen waar vaker agenten omkwamen dan uh, op andere plekken? Uh, in die zin dat voor de oorlog... Uh, zijn er in totaal 17 politiemensen uh, door stropers stropersgeweld... Om het leven gebracht. Na de Tweede Wereldoorlog nul. stroperij is, is er nog wel gaande, zonder enige twijfel. Maar geen, geen dodelijke uh, schoten meer op, op, op politiemensen. Uh, en voor het overige, ja, er zijn natuurlijk, uh, laten we zeggen, in, in, in heel die, die, die, die drama's van omgekomen politiemensen... grote verschillen. In voor en na de oorlog. Ik zal een klein verschil noemen. Het was de gewoonte. Om, uh, bij Moord op de Vushman werd er, werd er een, door, door, door, door straatzangers een liedje gezongen. En daar, waren, daar zijn liedjes bij van zes of meer coupletten. Uh, hele emotionele uh, verhalen. Dat zie je na de, na de Tweede Wereldoorlog. Niet meer, maar, nee, maar. Toch, toch maken nog steeds dat soort gevallen heel veel indruk. Dat zie je ook aan de begrafenissen, ja. waar een grote opkomst van vooral ook collega's altijd is. Hè? Uh, ja, uh, uh, inderdaad, als je naast elkaar zou leggen twee foto's. Namelijk die van de moord in 1917 in Rotterdam op een regisseur de Vries, uh, een foto van de begrafenisstoet. Of een foto van de begrafenisstoet van uh, april dit jaar in het Groningse Buffalo dan dan zie je een, een, een, een, een eigenlijk alleen andere auto's en andere eh, maar. Wat de aantallen mensen betreft Nog net die zo inderdaad veel. betrokken zijn. Dat is inderdaad met, met, laten we zeggen, de gewone, de gezagsvertrouwde burger, is er een stevige verbondenheid. Bij de uh, uh, zaak in Buffalo, uh, die u net noemt, uh, daar kwam de agent, Dick Haverman, om omdat hij iemand wilde aanhouden terwijl hij een burger was. Uh, Gabrielle Savat hadden we het net ja, over. Ja. Daar was dat ook, ja, ook, zo. ook zo. Is, is dat, is dat uh, eigenlijk wel veilig om dat te doen als agent, om in burger te proberen mensen aan te houden? Jawel, uh, recherche doet uiteraard niet anders dan uh, uh, in in Burgers, uh, maar uh, het kan gebeuren, en dat is in, in dit geval in Buffalo geweest... dat uh, uh, deze uh, uitstekende diender Dick Havenman ter plaatse kwam... en ingreep dus zijn plicht deed. En ja, dat is op een drama uh, uitgelopen... U had een uitspraak van uw vader aan, die zegt... kijk bij een arrestatie altijd als de bliksem uit voor een of andere gek... want je weet nooit wie je voor je hebt. Ja, mijn vader was Rijksveldwachter en toen ik naar Rotterdam ging... als 21-jarige agent heeft hij me dat meegegeven. Kijk, uit, kijk als de bliksem uit. Nou, die boodschap die heb ik uh, verdraaid goed onthouden... en wat mij betreft altijd toegepast. Een reden waarom u zelf ook nooit in zo'n situatie terecht bent gekomen? Dat wil ik niet zeggen, maar in ieder geval... Het is, geval, op ik heb, Het is ik, ook verkeerde moment, verkeerde plekken. Precies. Uh, en uh, wanneer, je, wanneer je al deze 36 gevallen samenvat... Dan kom ik tot de conclusie dat er in al die gevallen sprake is van een overduidelijke uh, verrassing. Ja. Een, een, een, een, een, kennelijk, laten we zeggen, een, of het nu een vooropgezet plan was om een politiemod te doden, of in een situatie van een arrestatie of openbare orde. Uh, op een gegeven moment uh, staat men, of heeft men gestaan voor een complete verrassing. Ja. Is, is dat u pleit in het boek voor zwaardere straffen? Uh, als het gaat om uh, een moord op een agent, op een diender. Ik, ja, ik pleit voor, uh, voor twee dingen. Uh, op de eerste plaats een, een, een, een inderdaad zware aanpak, zwaardere aanpak. Bijvoorbeeld door de verhoging van de straf met een derde. Uh, dan wel. Wanneer iemand voort, het wordt voor wordt moord op een politieman krijgt 15 jaar, dan hoort hij naar mijn overtuiging nog 15 jaar tot op de laatste dag uit te zitten en niet vrij laten Niet vroegtijdig vrij te komen. Ja, de, deze regering uh, opstelt ook, wil, wil ook zwaardere straffen, maar dat ja. is nog niet voldoende. Uh, ik, ik moet eerst eens horen wat hij wat nou precies uh, zou willen. En is... Ik geloof zelfs twee keer zoveel als en wil... een woord op andere. Ja, ik begrijp het maar kunt u uitleggen waarom u vindt dat zo iemand zwaarder moet worden dan een gewone moordenaar die. Wij spreken over verkrachting. Ja, dat, iemand dat, dat, dat wil ik proberen. Kijk, een politieman, en dat geldt ook voor ambulancepersoneel, en dat geldt ook voor brandweerlieden, ja. zijn mensen die uh, een beroep hebben uh, dat tot doel heeft de burger te helpen. En wanneer je, uh, wanneer je agressie tegen deze drie uh, categorieën die ik noem dan vind ik dat dat inderdaad zwaarder moet worden, uh, worden aangepakt. Denk contact, je dat je het juridisch omdat, kunt verdedigen? Om, ter, ter, ter, laten we zeggen, ter voorkoming van, ter afschrikking wat mij betreft. Mm -hmm. En om, uh, vanuit het maatschappelijk belang dat wij vragen aan hun om ons te verdedigen... mogen zij ook uh, beter verdedigd of beschermd worden als zeker. er zoiets overkomt? Zonder, zonder, ja. enige, zonder enige twijfel. En dan nogmaals die, die drie uh, categorieën die ik noemde. Het boek de Moord op een Diender ligt vanaf 15 augustus in de winkel. Dank uh, voor uw uitleg. U blijft nog even zitten. We gaan het zo direct over sport hebben met Frits Baron. Maar eerst weer muziek. The Crowns. van The Crown's Weirdest Summer. En die single is gewonnen door Paul Vinken, Rick Reuling, Melissa en Milo Binkkemper, want die wisten allemaal dat The Crown een Amsterdamse band is. En als u uh, via onze website naar ons kijkt, afro.nl slash vrijdagmiddag live, kunt u ook raden wie van The Crown's leden de zoon van onze beroemde journaalpresentator Rob Tripp is. Dat is een leuk spelletje. Sport. Welkom Frits. Eh, hoogte en dieptepunten gaan we het over hebben. Samen ook met oud-hoofdcommissaris eh, Jan Blauw. Meneer Blauw, eh, bent u sportief? Of ik sportief ben? Ja. Nou, ik ben geen voetballer en ik verbaas me altijd dat mijn zoon... dat die sport eh, zo, zo prima behoeft en mijn kleinzoontje zoontje te zaken is ook. Maar ik ben een fietser en een loper. Een loper? Een loper. Ik heb eh, drie weken geleden voor de zeventiende keer... Een, Vier dagen in Nijmegen gelopen. En ik moet erbij zeggen: toen ik aan de finish kwam, heb ik voor de, ook voor de zeventiende keer uh, gezegd dat ik nooit meer in Nijmegen zou komen. hoe oud bent u nu, als ik vragen mag? Dat mag u vragen. Het is eigenlijk geheim. En als u het niet verder vertelt, nee. Ik ben van 1928. Ik heb altijd een beetje moeite met mijn, mijn leeftijd. Hoe oud is hij dan? 83. Ik, ik, ik heb altijd een beetje moeite met mijn leeftijd. met mijn Ik heeft wel een dat. Toen wij in Brabant in 1944 bevrijd werden, wilde ik maar één ding. En dat was oorlogsverwilliger worden. Alleen je moest 18 jaar zijn... Uh, ik was 16, dus ik heb met mijn leeftijd gelogen. Je hebt gelogen. Dat... Heb... Op nou, ja, een zwarte vlek niet, niet, op je. Uh, niet, niet, niet de waarheid gesproken. <laughs> maar voor een goed maar doel. Het is wel gelukt. Ja. Een, een vluchteling die dat doet, wordt het land uitgezet. Dus je ziet er zijn situatie dat je graag kunt, wilt liegen. Ja, ja In, ja, di ja, in over... dit geval, in ieder geval, uh, meneer Blauwel. Uh, Frits, sport, we gaan het over de hoogte en dieptepunten hebben. Ja. En uh, toch nog even. ja, Ik bedoel, op het gevaar af dat mensen denken: dit is een soap. Maar. Uh, er gaat een hele delegatie van uh, Ajax-bestuurders... Uh, nee, er is een hele delegatie van Ajax vanochtend vertrokken. Acht man vliegt naar, naar Johan Barcelona, Cruijff. Ja, dat, uh, het moet niet gekker worden, Dat is vorige weet. week besloten. Nou ja, er, ik heb het hier vorige week al gezegd. Cruijff heeft in de maand augustus vakantie. En die is heilig voor hem en zijn gezin. En zijn vrouw en hij zeggen terecht... als je nou ook al in de vakantie voortdurend op alle uitnodigingen ingaat... die je krijgt, van UEFA, FIFA tot Ajax en alles... Dan hoeven wij nooit vakantie te nemen. Zijn er Als Mohammed gaan... niet naar de berg komt... Dan... Nou ja, goed, Kruif vind ik wel... mag je boven alle wetten verheven Met zien. Met u een Kruif-fan, meneer Blauw? Nou, nee, euh, euh, ik ben een Rotterdammer. Geen Amsterdammer. Op orde. Hij <lacht> heeft jullie ook een keer kampioen gemaakt. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar gaat het helpen, Frits? Dit, dat <lacht> nou, overleg daarin. Uh... Uh, vrees het ergste. Ik heb beide partijen uitgebreid gesproken... en ze liggen heel ver uit elkaar. Ik heb Kruif gisteravond nog gesproken. Uh, die vond het... Aardig dat ze kwamen, maar ze zag eigenlijk niet zo goed in waarom ze kwamen. En de commissie die er naartoe gaat, vooral de nieuwe raad van commissarissen... hoopt dat ze Kruijf ervan kunnen overtuigen dat hij binnenboord moet blijven. Dat ze het beste voor hebben. Dat ze bijna alle beslissingen die hij wilde nemen genomen zijn. Maar dat betekent Zet dus, het dus het dat Kruif, Kruif dan eens. eruit zal gaan Ik ben het Kruijf eens. Uh, ze zijn geschrokken van de situatie bij Ajax, deze nieuwe raad van commissarissen. Dat ja. verraste mij, want ik dacht dat het oude bestuur het redelijk had achtergelaten. Ze zijn geschrokken, dus ze delen de zorgen van Cruijff. Ja. En ze hopen dat Cruijff hen ook de vrijheid geeft om een aantal beslissingen te nemen... waar hij het eventueel niet mee eens is. Maar hij gaat het dus uitstappen, want ze worden het niet eens. Hè? Nou ja, ik hoop dat ze het eens worden. Ik, bijvoorbeeld, ik hoorde één ding van iemand van de raad van commissarissen... dat er zijn mensen die dat rapport geschreven hebben, die willen nu dienst van Ajax... En als je eenmaal in dienst bent van een voetbalclub, denk je allemaal dat je 2 tot 3 ton kunt verdienen. Iemand die ergens gewoon 60.000 tot 70.000 gulden <coughs> verdient, komt in dienst bij Ajax en denkt dat hij 150.000 euro kan mm. verdienen. Blijkbaar liggen er ook problemen. Mensen die dan in dienst willen treden van Ajax, die normaal misschien 60.000, 70. 70.000 euro zouden verdienen, vragen nu 150.000 euro. Nou, dat zijn allemaal problemen die ze vanmiddag in Barcelona ja. moeten oplossen. We zijn goed voorbereid, maar we zullen ze goed, zien. Ik ben de hoogtepunten, optimist. Frits: hoogtepunten. Uh, Nederlandse softballsters zijn weer Europees kampioen geworden. Dat was in uh, Peking was het nog een uh, Olympische sport. Daar werd Nederland laatst. Dat betekent dat het niveauverschil tussen Europa en de rest van de wereld gigantisch groot is. Maar dit soort vrouwen komen bij nooit in de publiciteit. Dus leuk dat ze weer Europees kampioen zijn geworden. Een hoogtepunt vind ik ook Wesley Verhoek... <coughs> Uh, er wordt gezegd dat hij heimwee heeft. Een heimwee is een verschrikkelijke ziekte als je aan leidt. De ADO-speler die de in de Engeland Ardo's ging. En die naar Nottingham Forest gaan. Uh, hij had geen goed gevoel. Hij heeft gisteren een persconferentie gegeven. Daar kan ik niets bij voorstellen. Ik ben een, jaren geleden bij Brian Roy op bezoek geweest. Die speelde bij Nottingham Forest. Die was er helemaal aan het wegkwijnen van eenzaamheid. Toen was hij nog getrouwd met Nada van die. We zijn in zijn huisje geweest. Is het zo erg hè? Henk en ik kwamen daar om half tien. Toen waren de gordijnen nog dicht. Hij sliep er nog. Ja, blijkbaar zijn dat soort stadsjongens ongelukkig in Nottingen. Pierre van Hoornik is er ongelukkig geweest. Alleen Hans van Breuk heeft eruit gehouden. Maar hij kon er miljoenen verdienen. En ouders ja, ook miljoenen maar dat miljoen vind ik wel goed. Dat geld is dus niet alles bepaalt in je leven. Dat is, er zijn dus voetballers okay. die nog wel zo redeneren. neer. Ik hoop inderdaad dat het inderdaad geen heim is dat hij gek is geworden van, van Nottingen. Blijkbaar je, zijn er spelers die gek worden van Nottingen. Het schijnt nee. geen erg leuke nou, stad te zijn. Okay. Dan Robin Haase. We hebben eigenlijk weer een tennisser die een ATP, ATP gewonnen heeft. Ik bedoel, hij staat 53 op de wereldlangleest. Hij won in de finale van nummer 50. Maar goed, het is weer een ATP-toernooi. Dan wil ik daar even ook nog AZ bij noemen. Wat als een belangrijke spelers is kwijt, ga ik schaar Sietoison en Doeman Romero en toch PSV wat drie nieuwe spelers aangetrokken heeft kansloos met drie in verslaat. Dus klas van AZ. Ja. En dan ga ik voorspellen. Er zijn dit keer pre-olympische trials in Londen bij zeilen. En er is een hele professionele zeilploeg. Dat is geadopteerd door Deltaloid. Waardoor die zeilers nu een eigen huis al hebben op die baan waar volgend jaar gezeild wordt. Ze hebben daar een gym. Ze kunnen alle faciliteiten hebben. En het blijkt dan dus te werken. Als je dus een elitesport pakt. Waarin je weet dat andere in landen er toch niet aan mee kunnen doen. En je investeert daarin. Dan kun je wat bereiken. Gaan ze, ze meteen halen bij de ik Olympische vertel Spelen? Je, Marit Bouwmeester heeft nu goud gehoord in de laser radial of radial of radiaal. Dorian van Rijsselbergen, de server, heeft goud gewonnen. En ik voorspel je dat Lopke Berk en Lisa Westerhof. Lisa Westerhoof is aan het terugkomen van de ziekte van Pfizer. Dat die drie, alle drie volgend jaar, goud gaan winnen. We okay. komen dus met drie gouden zemelen. We houden je terug. eraan. De hoogtepunten, nee, de, de dieptepunten. dieptepunten. Uh, nou, allereerst het niet doorgaf van Engeland-Nederland. Dat is natuurlijk de minst erge consequentie van de rellen in, uh, in Londen en in Engeland. Maar het is wel erg dat het zo ver gaat... dat je dus geen gewoon normale voetbalwets kunt spelen. En dan zijn de dieptepunten twee uh, vormen van racisme. Uh, ADO Den Haag is veroordeeld. Op zich is dat geen dieptepunt. Maar het feit dat mensen naar de rechter moeten stappen... om in voetbalstadions eindelijk verlost te worden... van allerlei antisemitische spreekhoorden. Uh, ADO is daarop veroordeeld. ADO verdedigde zich, we hebben het niet gehoord. Toen zei de rechter, dan kunt u ook niet alles gedaan hebben... als u het niet gehoord hebt. Maar ik wil wel ter verdediging zeggen... Henk en ik zijn jaren naar wedstrijden geweest van Ajax... en ik ga nog regelmatig naar Ajax. En dan zeg ik wel eens tegen mijn buurman... hoor je dan niks... En dan het hij, nee, waar heb je het over? Ik zeg, er wordt alleen nog maar gezongen... wie niet springt, die is geen Jood, of wie niet springt, die is een Jood. Blijkbaar hebben mensen in hun hersenen iets ontwikkeld... waardoor ze dit niet willen horen. Dus je... ik geloof, Ado, dat ze zeggen, ze hebben ja? dit gehoord. Maar als je naar Eredivisie live... En ik weet niet of ze het geluid dan hoor je het wel. bij een willekeurige wedstrijd waar Ajax is, hoor je op een gegeven moment, al is het maar 30 seconden zingen, wie niet springt, die is geen jood. Of wie, niet springt, die is, of wie niet springt, is een jood. Dat zijn dan de Ajax supporters. Die gaan springen en dan wie niet springt, ja. is een jood. En dat moet ik hier eindigen. Ze dat, zijn veroordeeld, maar ze hoeven de wedstrijd niet stil te leggen. Van de niet rechter. direct, maar ze moeten wel alle maatregelen nemen. En bij herhaling moeten ze wel stilleggen. Ik vind ook niet dat je dat naar de club moet overlaten. Ik vind dat de KVB moet een onafhankelijke deskundige neerzetten. zitten. Dat is noods 2. En die geeft een seintje aan de scheidsrechter. Je hebt bij nog, bij één voorbeeld, nog een ander voorbeeld. Ja, Elise Tamaela, een een uh, tennisser met boluxa Indonesische achtergrond... die was in het Duitse versmold aan het kijken naar haar collega... Danielle Harmsen, een tennissen waar de nummer 600 van de wereld speelde. En ze moedert haar aan tot woede van de vader van de tegenstander... Karin Barbat, een Deense... En toen maakte die vader ook nog wat racistische opmerkingen. Wellicht ook andere opmerkingen, want uh, Elise Tamé-Ele is ook lesbisch. En je weet, Sammy Davis Jr. heeft ooit een keer gezegd... toen hij bij een golfclub kwam, toen vroeg hij, wat is uw handicap? Zit hij, I'm Jew, I'm black, and I'm gay, you ask my handicap. En ik denk dat het in die wereld, in de sportwereld... kunnen er nog altijd gekken zijn. Die vader en je werd boos, woord. en toen? Die heeft hij in elkaar geslagen. Oh. Die Tamé-Ele is in elkaar geslagen, moest naar het ziekenhuis toe. Toen zag die uh, die Daniela Harmsen, die dus speelde, zag dat het gebeuren. Die is de ja. baan afgelopen. Die moest afhankelijk de baan terugkeren. Die moest de wedstrijd uitspelen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Het gaat ver die met de ouders. Die tennister, die tennister, meestal bij en, voetbal, maar nu bij tennis nou, dus. nou, maar ten, tennisouders zijn heel eng. Mijn dochter heeft tennis. Of redelijk heeft het net niet gehaald. Maar ik heb tennisouders... Misschien was ik zelf ook wel zo. Nee, ik was zelf niet zo. Maar tennisouders nee. kunnen heel eng zijn... in de hoop dat hun kinderen later geld ermee verdienen. Het uh, dwingt ons alweer om dus af te helaas twee helaas, racistische... Met dieptepunten. deze dieptepunten. Ik wil meneer Blauw nogmaals bedanken voor zijn aanwezigheid hier in De Kroon. En natuurlijk ook uh, Frits voor zijn hoogte- en dieptepunten. Zo direct een journalistenpanel. En uh, Engeland-kenner Peter de Waag over de rellen in Engeland. AVROM.